van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Kasper Meijer met het NOS journaal. Op de A325 bij Elst in Gelderland zijn twee mensen om het leven gekomen... toen hun auto op zijn kop in een sloot terechtkwam. De identiteit van de slachtoffers is nog onbekend... De auto vloog bij een afrit uit de bocht en kwam via een heuveltje in het water terecht. Drie dagen geleden raakte de bestuurder van een bestelbus gewond bij een soortgelijk on ongeluk op dezelfde plek. De beruchte Australische seriemoordenaar Ivan Millet is overleden. Hij stierf in het ziekenhuis van de gevangenis waar hij zeven keer een levenslange straf uitzat voor de brute moord op zeven backpackers. Hij doodde zijn slachtoffers tussen 1989 en 1992 met messen of vuurwapens. Van een onthoofd slachtoffer werd het hoofd nooit teruggevonden. De politie kwam de moordenaar op het spoor nadat een slachtoffer was ontsnapt. Ivan Milet overleed aan kanker. Hij was 74. België krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Het is de Waalse liberaal Sophie Wilmès. Als demissionair premier volgt ze Charles Michel op... die voorzitter wordt van de Europese Raad. De Belgische regering is al sinds december vorig jaar demissionair... en heeft nog maar 38 van de 150 kamerzetels. In mei waren er verkiezingen, maar het is nog niet gelukt een nieuwe regering te vormen. Wilmès is 44 jaar en lid van de Waalse Liberale Partij MR. Ze was tot nu toe minister van Begroting en Ambtenarenzaken. In Zwolle is een beginnend bestuurder door de politie aan de kant gezet... omdat hij 160 kilometer per uur reed waar maar 60 is toegestaan... Zijn rijbewijs dat hij anderhalf jaar had, is ingenomen. De automobilist moet later voor de rechter komen en kan een boete van 1600 euro en een rijontzegging van de rijbevoegdheid krijgen. Ook moet hij een gedragscursus van het CBR volgen. Het weer. Op steeds meer plaatsen regent het. Pas aan het einde van de ochtend is het overal weer droog. Smiddags is het wisselend bewolkt met in het noorden nog kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Maandag verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief? Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Seren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM! Met nu de nacht.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 We're Thank <laughs> you.